De verwacht zware sneeuwval van vanmiddag in Noord-Holland heeft rond Amsterdam een verkeersinfarct veroorzaakt. Op het hoogtepunt stond er zo'n 180 kilometer file rond de stad en ook nu nog staan er files. De gladheidsbestrijding heeft het moeilijk. Strooiwagens en sneeuwschuivers liepen vast in de files. Automobilisten in de regio Kennemerland kregen vanavond het dringende advies om niet meer de weg op te gaan. In Zaanstad uit Hoorn en Schiphol werd het busverkeer gestaakt. Het treinverkeer rond Haarlem heeft urenlang stilgelegen omdat wissels niet meer werkten. Op Schiphol zijn veel vluchten geannuleerd. Enkele honderden reizigers zijn gestrand, ze zijn ondergebracht in hotels. De luchthaven verwacht dat ook morgenochtend nog vluchten vertraagd zijn. Ook tijdens de avondspits in en rondom de stad Groningen veroorzaakte sneeuw en gladheid grote problemen. In Amerika is de bejaarde man overleden die afgelopen zomer een aanslag pleegde op het Holocaustmuseum in Washington. De man is een overtuigd racist en antisemiet. Op 10 juni liep hij met een geweer het Holocaustmuseum binnen en schoot een zwarte beveiligingsman dood. Vervolgens werd hij zelf neergeschoten door andere beveiligers. De 89-jarige James von Brun lag sindsdien in een gevangenishospitaal Hij stierf aan hartfalen en andere gezondheidsproblemen. De Nigeriaan die op eerste kerstdag een vliegtuig wilde opblazen boven Detroit... is in de VS aangeklaagd voor poging tot moord op de 289 mensen in het toestel. Ook is hij aangeklaagd voor een poging om een massavernietigingswapen te gebruiken. In totaal zijn tegen de Nigeriaan zes aanklachten ingediend. Hij vloog op 25 december via Amsterdam naar Detroit. Vlak voor de landing wilde hij een explosief poeder tot ontploffing brengen, maar dat mislukte. Medepassagiers wisten hem te overmeesteren. De man van 23 heeft gezegd dat hij de explosieven had gekregen van Al-Qaeda in Jemen. En dat hij daar ook was getraind. Het weer. Aan de kust een paar sneeuwbuien. Maar ook land in maart nog wat sneeuw. Verder wat opklaringen met minimaal rond min 6 graden. Morgen overdag een enkele sneeuwbui. Op veel plaatsen blijft het vriezen.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 I'm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 Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Scooby-Doo, maar. Ik kan zingen van druk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk te... Wil je daar de nacht kijken tot ik alles van je met weet Met alle de mensen, vergelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten wennen tot je ook iets in muziek Wil je je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet ritme van de winter.